Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In heel Nederland was het een uur geleden twee minuten stil... om onder meer de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Een van de toespraken op de Dam in Amsterdam... werd dit jaar gehouden door presentatrice Diewertje Blok. Ze vertelde bijvoorbeeld over haar Joodse moeder. Tweeënhalf jaar had ze ondergedoken gezeten... en amper geluid mogen maken. Een meisje in de bloei van haar leven... Dat er niet meer mocht zijn. Ook op veel andere plekken werd er herdacht. Zoals er een nationale kinderherdenking in Modurodam. En was er vanochtend een sportherdenking in het Olympisch Stadion in Amsterdam. In Oude Pekela in Groningen zijn afgelopen nacht meerdere huizen beschoten. Bij één woning vloog een kogel dwars door de muur heen het bed in. Maar daar sliep op dat moment gelukkig niemand. De bewoner was op een camping. Als ik uh, naar mijn campwest daar en het zou ongeveer ongeveer een 20 met de geweest... dan kan ik hem uh, in mijn lichaam maar. Ja, gelukt dat de man niet thuis was dus. Maar de buurt is wel geschrokken, zegt de burgemeester. Grote schrik. En dat hoort niet in Pekela. Past niet in Pekela. Waarom Pekela? Ja, eigenlijk alleen maar heel veel vragen. En vooral ongeloof. De politie denkt dat het geen gerichte actie... Was. In Museum Naturalis in Leiden kun je meespieken hoe een supergrote maanvis wordt opgezet. Ze noemen hem Nemo, maar hij lijkt totaal niet op die vis uit de tekenfilm. Ruim een jaar geleden spoelde de grote grijze platte vis aan op Ameland. Het museum wilde hem graag hebben omdat hij vrij groot is. Maanvissen die, die vind je niet zomaar, dus je bent erg blij als je in een museum een opgezet is een plaat kan vinden. Mensen vinden het een heel fascinerende vis. Dat het komt, ja, hij ziet er dus heel gek uit met die lange gestrekte vinnen die hij ook niet terug kan vouwen... Maar als je hem ziet in open water, dan blijkt eruit dat hij eigenlijk vliegt onder water. Hij vliegt op zijn zijkant en dat doet geen enkele andere vis. Dus dat is heel bijzonder. Ja, het opzet is bijna klaar en dan denk je dat mensen komt vast in het museum. Maar nee, hij gaat het archief in, want ze hebben allemaal vis. Het weer, het zonnetje blijft op veel plekken nog heel eventjes hangen. Het is nu nog een graad of 18. Morgen op bevrijdingsdag is het vooral zonnig. Smiddags kan er wel een buitje vallen en wordt het een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADD. In de regio Noord-Holland staan files op de A6 Muiden richting Lelystad, voor het Gooi Meer is de vertraging 5 minuten. Op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort voor Zandvoort 10 minuten oponthoud. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen de Keukenhof en de aansluiting met de N207 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu Alternative FM.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 Dus nu nog maar eens een keertje. Welkom in de uurtje nummer drie van deze Alternative FM. En we gaan vooral verder. De Mono Kids hebben ook sinds gisteren weer een nieuwe single gedropt. Wat zijn die twee? Nou, het is een beetje voortgekomen uit de Death Star Discotheque. Dat was min of meer het vorige avontuur van Michel Gelen en zijn cornuit. En nu doet hij uh, het uh, opnieuw, maar nou met uh, de Mono kids. En het nummer dat heet Happy Ending. I don't care, care Roll, roll, rock and roll If you really want to go, go, go, go, go This is a happy ending, a happy ending A happy ending with without a smile Uh-huh, a happy ending without a smile This is a happy ending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 Is hij dan echt uit? Feeling low van Lifeblood?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 uh, in, mijn, of ...in ons hoofd zat toen we het schreven. Ja. Ik, ik, ik meen eigenlijk iets meer... ...toen, toen echt helemaal in mijn, in mijn Dandy Warhols fase te zitten. Zie je. <laughs> ja, dus dat, dat, dat, dat, dat, dat daarmee te maken. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Dus, Z, uh, zit je ook in verschillende fases, Bas? Of, uh... ja, ja, ja, dat is echt verschrikkelijk. Dat, dat, dat, gaat echt, dat, dat kan elke week anders zijn. Ja? Ja. Ja. Uh, in, in wat voor opzicht uh, zie je dan uh, thuis muziek uh, te luisteren... ...en denk je...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 Nee, nee, nee, nee. Wie is die andere uh, waarmee jij uh, samenwerkt en uh, waarmee, uh, ja, want jullie vormen op zijn artistiek. Jij en nog iemand. Ja, en het is ook wel een beetje, om, om, om uh, een hip woord in te gooien, het ook wel een beetje hybride hoor. Dus er komen ook mensen bij en yeah. die gaan soms ook eventjes weg. Om, uh, we, we hebben een, een, een, een saxofonist die woont een half een jaar in Thailand. Dus ja. ja, weet je, die zit ook niet altijd. <nacht> nee. En uh, nou, de zangeres Sarah, die, die woont helemaal in Enschede, dat is om ons heel ver weg, want de rest van de band zit in Rotterdam. Yeah. Uh, ja, ik werk sinds het begin met een, met een producer die eigenlijk steeds meer ook gewoon bandlid is geworden. Yeah. Wat ik heel tof vind, daar ben ik onwijs blij mee. Yeah. Uh, dus zo is het. Het is niet echt zo'n, weet je wel, zoals zo een, een diehard bandje van drie of vier uh, gasten of meiden uh, die, die wekelijks repeteren. Het, het is wat, ja, wat, wat het, het, ja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 Uh, nee, nee, nee, nee. nee, hoe gaat dat dan? Uh, spelen jullie dan wat in en moet zij dan uh, bijvoorbeeld een soort track uh, dan inzingen vanuit haar uh, plek in Enschede? Of? Ja, ja, klopt. Eigenlijk is dat wel. Zij heeft een hele toffe uh, home studio. Hm. Zij, zij, zij doet in heel, in heel veel projecten ook. En ja. ze, zij zingt ook professioneel in, ja, voor, allerlei, voor games en weet ik wat allemaal niet. En, uh, dus dan we hebben we af en toe, we uh, zien elkaar, weet ik, ik verzin me wat door, vijf, zes keer per jaar. Hm. En, uh, en de andere keren gaat het inderdaad ook allemaal via. Uh,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 So Strange, dat is de nieuwe single. Ja. Ligt er meer werk op Stapel? Ja, er is nog een demo klaar. Die gaat naar de studio. Maar daar hebben we ook wel hele toffe andere ideeën bij. Nog met wat andere mensen. En daar moeten we eigenlijk ook gewoon even een beetje voor gaan sparen. Laat ik het zo zeggen. Ja, het is... Ik heb dan hier in het dorp rondlopen een schrijver in het dorp. Die heet Marco de Mes. Daar kom ik hem wel eens tegen bij het boodschappen doen.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 Een keer gemist, Joris Anne. En toen zeg ik ja, ik heb hem toch echt gedraaid, uh, maar nu heb ik hem nog een keer gedraaid. LSD in de kunststralen uh, remix. Uh, die heeft hij op een keer opnieuw uitgebracht. Uh, Klinkt leuk. En uh, Eruption Artistiek met Sarah so Strange. Deze band die komt 8 juni naar uh, deze studio. En daarna gaan ze in de Half Moon spelen in Londen.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 hun uh, release show gaan doen. Komende zomer als het gaat om hun uh, materiaal van saai Het gat van Nederland in Volendam. Er ook een kroeg op uh, de dijk. lorem Ipsum die je uh, daarvoor hebt uh, gehoord, gaat uh, de support van deze fijne band uh, doen. Nou, dan gaan we van Volendam weer terug uh, naar ons eigen plaatsje. Naar Zandvoort. Want dan komen we uit uh, bij Wendy Moore. En de nummer 1, Beast. A in my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 To make it feel this way Even I don't know what to say All this pile of frustration Just to keep the tears at bay Eyes like dust on an ashtray And though she smiles and uncles say Put your favorite t-shirt on Wait a little longer Finish ready for display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 statue of the fisherman's wife. Never tires of waiting around. A One arm bandit behind a dirty window. Keeps on flirting with no one about. Bye.